Nou, welkom bij deel 2 van de Music Corner. Dat was uh, Paul McCartney met CCC. Dit was een uh, mix uit 2015. in de partij die uh, hoorde het origineel zong... Uh, wat eerst origineel Paul McCartney zong, zong nou Michael Jackson. Ja. Dat is het verschil. Goed, we hebben te gast uh, uh, Jur van Gestel. Uh, programmaleider hier bij uh, Lokale Omroep Gohlen. En uh, ja... Dat is even in kort een beetje een kleine introductie. Ja, welkom uh, Juri hier in uh, de radiostudio. <laughs> ja, maar We ja, dank het je even wel. helemaal officieel. Hè, <laughs> ja, ja, precies. Ja. Ja. Nou, uh, de lokale Omgord. Jij bent daar uh, programmamaker. Ik ja. heb het een beetje opgezocht en nagecheckt uh, landelijk gezien. Mm -hmm. Jij bent uh, de jongste radiobaas ja. van Nederland. Ja, ze zeggen het ja. Dus zet ja. dat maar op je cv. <laughs> ja, dat, dat, is toch, dat is toch leuk om... Uh, ja. ja. Dat nou, is leuk. Ja. Ja. Leg eens uit, waar, uh, hoe, hoe is het zo gekomen dat jij uh, zeg maar radio uh, verantwoordelijke bent geworden bij uh, de lokale overhoopvorderen? Ja, dan moet je heel ver terug. Dan moet je echt al 2,5 jaar terug. Dan ben ik hier... Uh, heel uh, ver. Ja, ja nou, dat is voor mij is dat ver. Is dat is echt ver, een geschiedenis <laughs> voor mij. Uh, <laughs> Toeke uh, de tijd. Ja, precies. Uh, ik heb me hier toen aangemeld in het najaar van 2015 om ja, eigenlijk iets met tv te gaan doen. Mm -hmm. En uh, Toen was de log net bezig met, met ja, vernieuwen en weer een beetje uh, opkomen uit, uh, uit, ja, uit de dood om het zo maar even te zeggen mm -hmm. en toen uh, wilde de voorzitter die wilde toen een gesprek met met alle uh, medewerkers om even te kijken naar nou goed wat heb, wat hebben we uh, aan talent in huis mm -hmm. en uh, toen heeft hij mij aangeboden, voor God zou jij een jongerenprogramma willen maken? Een radioprogramma? Want ja, laten we beginnen, het was, we hebben afgesproken dat we zouden beginnen met een radioprogramma voor jongeren. Dat we dat uiteindelijk uit zouden breiden naar een tv-programma. En daarom heb ik gezegd, van, nou het is prima, want ja, mijn hart lag bij tv. Ja. En uh, toen heb ik daar een format voor geschreven. En toen ben ik met heel veel mensen bij elkaar gekomen en hebben we een jongerenprogramma opgezet. En um, nou, dat liep eigenlijk wel goed. En toen heeft de voorzitter aan mij gevraagd op een gegeven moment: van nou wil je de open dag mee organiseren? Onder het mom van De, log heeft, de Jeugd heeft de Toekomst. Toen heb ik dat mee georganiseerd en dat ging eigenlijk ook weer heel goed. En toen heeft hij gezegd: van ja, goed, um, we hebben een vacature vrij voor hoofdradio. En zou jij dat willen doen? En toen heb ik gezegd: van ja, is goed. Ja, oké. Okay. Jij zegt daar eigenlijk zo simpel van, uh, ik heb dat gedaan, mm -hmm. um, maar een format schrijven, kon jij daar zo of heb je daar workshops in gevolgd? Of? Ja, het was, het was heel erg. Ik, ik, ik was al, al, ja, toen ik me inschreef bij, uh, bij de Log had ik wel een beetje een idee. Van nou, stel, dat ik een eigen radioprogrammaatje. Uh, mijn beeld was toen: ik ga hier gewoon op vrijdagavond zitten van zes uh, van tot zeven. En ik uh, draai gewoon plaatjes en ik uh, doe een beetje hahaha. Ha", en dan is het uur voorbij en dan ja. klaar. Dat, Meestal, was, dat was mijn ja. beeld. Meestal werkt het ook zo, hè? Ja, precies. Ja, ja nou goed, dat, dat, was echt, dat was echt mijn beeld, zeg maar. En toen dacht ik: van nou ja, goed, ja. Ik ga gewoon een beetje de losse ideetjes die ik heb... geen idee of dat het bij radio past, maar ik zet het maar gewoon op papier. En het was, ja, nou, als ik erop terugkijk, een formatje van niks... Twee A4'tjes. En, en eigenlijk, bij de, eerste vergad... dat was het mooiste. bij de eerste vergadering waar we met, met allemaal mensen bij elkaar kwamen voor het programma, was eigenlijk aan het einde van de vergadering de conclusie: dat format, daar kunnen we niks mee. Het is leuk, maar we moeten eigenlijk, moeten we, ja, dit en dit, en je moet hier aan denken en aan denken. En, dus ik was heel onervaren. En, en, maar het, was, het, het gaf wel al een soort basis van zo zouden we een, een, bepaalde, een, bepaalde, ja, een bepaalde invalshoek van zo zou hier kunnen we wel wat mee doen. En uiteindelijk is er ja, niet heel veel meer van over, van dat formatje. Uh, maar maar wel dat... een, een super succesvol programma, want het is op de woensdag, hè? Ja. Programma wat van uh, 7 tot 9 is. Ja. En uh, daar zitten heel veel jongere items in. Het programma heet Login. Ja. En... Uh... Ja, niet alleen bij jongeren. Want ik, ik hoor ook zo van mond op mond reclame. Wat mm -hmm. ik ook her en der hoor. Ik had het ook laatst al tegen wat andere mensen gezegd binnen de log. Ja. Dat er ook zelfs mensen die op leeftijd zijn ook luisteren. Want okay. die horen dan ook wat de jeugd interesseert. Ja. Jullie hebben bijvoorbeeld ook spelletjes erin. Flamingo, bingo. Ja. Uh, mensen opbellen, uh, live in de Maar ja. Trouwens, uh, als ik dat hoor, dan verbaas ik me echt erover... dat sommige mensen gewoon echt meedoen. Hè? Ja, ja. Sommige, ja. sommige mensen zijn so ook jong van hart. Hè? Ja, dat is zo. Ja, dus, ja. Dus, dus, dus, dus zo, zo proberen de, de ouderen zeg maar op een of andere manier... toch in contact te komen met de jeugd. Dus Login is wel een jongerenprogramma. Maar stiekem luisteren ouderen ook mee. Dus misschien een filter erop zetten of zo. Ja. Ik moet, je, ik moet je heel eerlijk zeggen, ja, ik, ik hoor het voor het eerst. Dit is echt nieuw echt voor mij. Vandaag, maar dat, ja. Dat, ja, ik denk wel, dat, dat, en ik denk dat, dat mee, met andere mensen waarmee ik het programma maak... dat is wel natuurlijk een heel groot compliment. Dat je natuurlijk ook gewoon ook andere mensen aanspreekt... dat het ook gewoon voor ouderen aantrekkelijk is om naar te luisteren. Ja, dat vind ik wel een heel groot compliment. Ja, het ja, programma zit in elk geval wat, wat, wat zo her en der uh, zeg maar, nagekeken wordt. Het zit gewoon heel goed in elkaar. Dankjewel. Het maakt mij heel nieuwsgierig, want ik heb ja. niet Ja, Je moet ook luisteren. Zeker moet je gaan wat luisteren. Ja, je. Moet je wel snel zijn, want er komt een filter op, hè. Dus dan kunnen we alleen nee, ja, ja, precies. Ja. Dan, oh. moet je, dan moet je jonger zijn dan 25. Dan, uh, dan uh, mag het. Ja. Piep, piep, piep, u mag niet. Ja, precies, ja. ja, ja, ja. ja okay. Je had ook muziek meegenomen, hè? Ja, ja Spaanse muziek uh, wordt er als het goed is nu uh, gedraaid. Uh. Ja, maar Spaans is nu al te best, maar. Daar gaat Al, hij. Allevero, solero. Allevero, solero. Oké, okay, met okay. nee, Libre. Oké, okay, daar gaat hij. Spreekt gaan we ook in. nog zijn talen, mensen. Ja, ja, mooi, precies. Daar <laughs> komt hij uit. Mooi. Vivo en el presente, como el sol caliente, que man el amanecer. Desde muy adentro, vivo este momento, como el...